7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Extreme gladheid in Oost- en Zuidoost-Nederland. Protesten in Bolivia lopen uit op geweld. En dit jaar 15.000 Mexicanen dood door drugsgeweld. Het verkeer in het Zuidoosten van het land heeft veel last van de ijzeldkanemie, waarschuwt nog steeds voor extreem weer. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De problemen begonnen gisteravond in Groningen en Friesland. Bij slippartijen Holwierde en Stroobos kwamen twee mensen om het leven. De A7 in Groningen was een tijd lang dicht. In Twente sloot Rijkswaterstaat een deel van de A35 af na een aantal botsingen. De NOS moet in de toekomst de samenvattingen van de eredivisie blijven uitzenden. En ook de wedstrijden van het Nederlands elftal zouden bij de NOS te zien moeten zijn. Dat zegt de directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. Hij vindt dat Oranje en de Eredivisie vanwege het nationale belang bij de publieke omroep horen. De overheid zou daar volgens hem ook budget voor vrij moeten maken. Van Oostvin vindt dat de Champions League beter past bij de commerciële omroep of achter de decoder. De Champions League wordt nu nog uitgezonden door de NOS. SBS 6 heeft tot 2014 de rechten op thuiswedstrijden en op alle oefenwedstrijden van Oranje. In Landgraaf in Limburg heeft vannacht een uitslaande brand gewoed... in een huis met een henneplantage. Er was niemand in het huis. De brand brak uit op de verdieping met de henneplantage. Daar bleven alleen verkoolde resten van over. De brand is veroorzaakt door die henneplantage is niet duidelijk. Het huis is onbewoonbaar geworden. De bewoners naast het uitgebrande pand kunnen ook niet terug naar huis. In Bolivia zijn protesten tegen de verhoging van de brandstofprijzen... uitgelopen op geweld. In verschillende steden vochten demonstranten met de politie... Ons autoriteiten raakten 15 agenten gewond. De prijs van benzine en diesel werd zondag bijna verdubbeld. De regering van president Evo Morales had de brandstofprijzen vijf jaar lang bevroren. maar kon de brandstofsubsidies niet meer betalen. Bovendien werd steeds meer goedkope benzine en diesel gesmokkeld van naar de buurlanden van Bolivia. De verhoging van de prijzen is de impopulairste maatregel. sinds de linkse Indiaan Morales vijf jaar geleden aan de macht kwam. In Mexico zijn dit jaar 15.000 mensen door drugsgeweld om het leven gekomen. Dat is een schatting van deskundigen. Vorig jaar was het aantal slachtoffers 9600. Als de schatting klopt is 2010 het bloedigste jaar... sinds president Calderón de strijd tegen drugsbendes heeft opgevoerd. De bendes vechten terug, zeggen deskundigen, en ze hebben geld genoeg. Het geweld verspreidt zich over het hele land. Veel plaatsen zijn onthoofdingen en massamoorden aan de orde van de dag. De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze veruit het grootste deel van het land onder controle hebben. Ze wijzen erop dat het leger drugsbaronnen om het leven heeft gebracht... en dat er veel drugs in beslag zijn genomen. De VS, Duitsland en Groot-Brittannië hebben veel kritiek op Rusland... vanwege de nieuwe gevangenisstraf voor de voormalige oliemagnaat Godorkovsky. Zijn straf voor belastingontduiking loopt volgend jaar af. Gisteren werd zijn straf verlengd tot 2017... omdat hij zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan witwassen en oliediefstal. Wolkowski staat bekend als een tegenstander van premier Poetin. Na de jaarwisseling mag er op onderzeeërs van de Amerikaanse marine niet meer worden gerookt. Pentagon vindt het risico op gezondheidsschade door meeroken te groot. Ruim 40% van het duikbootpersoneel rookt. De luchtverversingsinstallaties krijgen de lucht niet meer goed schoon. Duikbootpersoneel dat in het nieuwe jaar wil stoppen kan hulp krijgen van het Pentagon. Het afgelopen jaar is een kwart minder journalisten gedood dan in 2009. Volgens de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen... werden 57 journalisten vanwege hun werk vermoord. Tegen 76 een jaar eerder. Er komen minder journalisten om in oorlogsgebieden. Ze worden steeds vaker slachtoffer van criminele bendes, doodsescaders... en andere ongeregelde groepen. In Spanje proberen veel zwangere vrouwen op de laatste dag van het jaar... nog een baby ter wereld te brengen. Artsen staan onder druk om de bevalling te bespoedigen...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 was met 4-3 te sterk voor de Engelsman Colin Osborne. Ook Vincent van der Voort is door. Hij versloeg de Australiër Simon Whitlock met 4-2. Het weer in de noordelijke helft af en toe motregen. In de oostelijke helft is kans op gladheid groot door IJssel. De Neerslag trekt naar het zuiden. In het noorden wordt het dan droger. Het wordt plus 1 graad in het oosten, plus 5 graden in het westen. De jaarwisseling verloopt droog, met temperaturen net boven nul... Morgen is het regenachtig met maximaal van plus 2 tot plus 5 graden. ANW, verkeersinformatie. De IJssel in het oosten van het land zorgt wel degelijk voor problemen op de weg. Vooral rond Arnhem worden veel plaatsen langzaam gereden. Het is gewoon spekglad. De A12, Duitse grens richting Arnhem, is een ongeluk gebeurd. Voorknopend Waterberg staat 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de rondweg van Arnhem, de N325, door de gladheid. En die afsluiting is tussen het Gelredoom en Knopend Velperbroek. Werken aan de economie, idee 10. Een open blik naar het buitenland. De Rabobank heeft het grootste internationale netwerk met kantoren in 46 landen. Zo'n buitenlands kantoor heeft jarenlange ervaring in de lokale markt. Zij helpen Nederlandse bedrijven om hun ambities over de grens waar te maken. Want wat is de Nederlandse economie zonder buitenland? Meer ideeën om te werken aan de economie? Ga naar Rabobank.nl. Rabobank. Een bank met ideeën. Je bent zeven jaar, geboren in Oeganda, zonder onderarmen en het vergroeide benen. Je bent slim, maar toch mag je de school niet in vanwege je handicap. Wat kun je doen? Het Lilianefonds helpt kinderen als Sabir met persoonsgerichte en directe hulp. Dat is wat wij doen. U kunt donateur worden. Ga vandaag nog naar meedoen.nl en laat een kind met een handicap weer meedoen. Als je overweegt om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar... heeft ONVZ een persoonlijke vraag voor je. Wie kan er eigenlijk het beste bepalen wat goed voor je is? Dat ben je natuurlijk zelf. Bij ONVZ heb je daarom optimale vrijheid in de keuze van medicijnen, het ziekenhuis en welke arts je wilt inschakelen. Vraag je verzekeringsadviseur hoe je ontspannen kunt overstappen of kom naar onvz.nl. Koester je kostbaarste bezit. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten een hele morgen. Het is vrijdag 31 december, oudjaarsdag. Water in diverse vormen in het nieuws vandaag. In Noord-Ierland is er geen water, dat komt door de vorst. En in Oost-Nederland is het water IJssel geworden. En daar gaan we over praten met Johan Ravensloot van Rijkswaterstaat. Als ik de buienradar opzet, dan zie ik bijna geen, geen buien... maar toch komt er hele fijne regen naar beneden. Goedemorgen, ja, dat klopt. Het is uh, een hele lichte vorm van neerslag die uh, niet op nauwelijks te zien is op de radar. Nee, maar daarom hebben we jou ook aan de lijn. Uh, want Oost-Nederland, daar moeten we oppassen. Klopt. Het is absoluut uh, op passen geblazen buiten op de weg. Ook op de snelwegen. En op dit moment met name uh, meldingen van gladheid in het oosten van het land. En dan specifiek uh, de A12 en de A35 krijgen we op dit moment meldingen van gladheid. En de A12, dat is uh, bij Arnhem? Klopt. Met name regio Arnhem. En daar zijn ook uh, diverse ongevallen gebeurd. Ja, En de A35? De A35 dat is in de buurt van uh, Hengelo. En daar is, uh, hebben we ook melding van gladheid gekregen. Oké, okay, dat is dus heel Oost-Nederland. Uh, uh, uh, de verwachting is dat dat uh, naar het zuiden gaat... of trekt het weg richting Duitsland? Ja, de verwachting is wel dat het ook nog wat richting het zuiden trekt. Dus uh, ik denk dat de komende tijd nog wel even oppassen. Ook in geblazen is wat meer in het zuidoosten van het land. Ja, en het advies is uh, niet de weg op of uh, heel uh, rustig rijden? Vooral heel rustig uh, rijden. En uh, ja, goed in de gaten houden wat met de weg gebeurt. We proberen uiteraard de weg heel goed bereidbaar te houden, maar neem niet weg dat, uh, dat je het heel goed moet oppassen. Nou, de, want de strooiwagens kunnen er nog wel op, want afgelopen nacht was er geloof ik zelfs ergens sprake, maar dat was meer in Noord-Nederland, dat, uh, dat het te glad was om de strooiwagens de weg op te sturen. Ja, die situatie is, is mogelijk uiteraard, maar we proberen zoveel mogelijk de weg wel bereidbaar uh, te houden. Dus de strooiwagens gaan in principe wel uh, de weg op, zullen dus wel wat voorzichtig moeten doen en langzamer kunnen rijden. Maar uh, zolang dat verantwoord is, dan zullen we dat uiteraard blijven doen. En het afgelopen uur nog veel meldingen van aanrijdingen, blikschade? Uh, met name in de omgeving Arnhem hebben we inderdaad nog wel wat uh, aanrijdingen gehad op de A12. Heel veel aanrijdingen op de A12, inderdaad gewoon mensen die de controle over het stuur verloren. Klopt, ja. Oké, okay. opletten, dat is het parool. Meneer Ravensloot, ik dank u wel. Graag gedaan. Johan Ravensloot was dat, van Rijkswaterstaat. Dan het nieuws van vandaag. De NOS moet ook in de toekomst de Eredivisie blijven uitzenden. Dat vindt Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal bij de KNVB. Ook Oranje, het Nederlands elftal, moet bij de publieke omroep te zien zijn. De Champions League kan wat de KNVB betreft... het best door de commerciële omroep of achter de code worden uitgezonden. Bert van Oostveen. Persoonlijk vind ik dat Eredivisie voetbal... zeker qua samenvattingen thuis hoort bij de, bij de NOS. Uh, die lijn zou je overigens ook best nog door kunnen trekken... richting bijvoorbeeld uh, Oranje, het Nederlands elftal. De vraag is of je dat op termijn ook niet zou moeten willen. Daarnaast vind ik een product als Champions League... wat dan nu allemaal live te zien is bij de NOS... vind ik dan typisch een product waarvan ik zeg... Nou, dat past eigenlijk meer bij commerciële zenders dan wel achter een decode. En wat is het verschil dan? Nou, ik vind, ik vind dat je met name moet kijken naar het nationale belang van sport. En ik denk dat als je kijkt naar de hoeveel toeschouwers... die er uh, elke elk weekend komen naar de Eredivisie en de Eerste Divisie... Als je kijkt naar het aantal kijkers dat de NOS ook trekt met Studiosport op, op zaterdag en zondag. Als je kijkt naar de kijkers, het aantal kijkers voor het Nederlands elftal, het belang daarvan, dan zeg, ik, nou dat vind ik nou typisch. Uh, sporten, uh, of onderdelen, tv-programma's... die thuis horen bij de publieke omroep. En de Champions League, dat is dan... Uh, veel commerciële, internationale... Ja. en dat hoort dan bij de, bij de commerciële? Nou, ik, ik, vind dat of... ik vind dat persoonlijk... meer thuis horen bij de commerciële. Uh, en je zou er zelfs over kunnen discussiëren... of het op termijn niet achter de decode zou moeten. Kijk, hoe je het ook wint of keert, je moet er ook realistisch in zijn. Nederlandse clubs spelen op dit moment tot de winterstop velo Champions League. In incidentele gevallen zullen ze overwinteren. Ik hoop uiteraard dat dat vaker gebeurt. Maar goed, de realiteit gebiedt ons te zeggen dat, dat, dat die kans niet heel erg groot is. Nou ja, dan is de vraag wat je vervolgens van februari tot en met mei uitzendt. Het is natuurlijk topsport. Het is een prachtig product. Ook de, ook de Champions League. Ik kijk er graag naar. Maar ik moet je eerlijk zeggen, um, ik weet nou niet of de Nederlandse kijker... op, op het publieke net zit te wachten op uh, de zoveelste keer... Manchester United, Barcelona. Want, nee, dat je... kan ook bij, bij RTL of achter de, de, de divisie live. Maar goed, we begonnen, uh, althans ik begon mijn vraag met... Van, uh, heeft de KVB er niet ook uh, last van? Uh, want de, uiteindelijk zal de prijs uh, volgens de wetten van vraag en aanbod... naar beneden gaan. Nou, als je kijkt naar de prijs van het Nederlands Elftal niet. We hebben een contract gesloten met SBS6 tot en met 2014. Dat is een, op zich een comfortabel contract. Ja, en niemand kan in de toekomst kijken hoe, hoeveel aanbieders er dan zijn. Dat zal, dat zal uiteindelijk de markt moeten bepalen. Maar als ik het vergelijk met mijn Duitse of Engelse collega's... Ja, dan word ik wel enigszins jaloers op de bedragen die daar worden betaald. Maar ja, die hebben een enorme thuismarkt natuurlijk, hè? dat is het verschil. Ja, maar goed, tegelijkertijd, en dat zeg ik niet omdat ik nu hier toevallig bij de NOS zit... vind ik ook dat ook de politiek, ook de Nederlandse overheid... goed moet kijken naar het belang van sport, ook het belang van sport op televisie. Als je kijkt naar nogmaals het aantal kijkers dat een oranje trekt... we hadden 11,7 miljoen rondom de wereldkampioenschappen. Ja, dan, dan kun je er niet ontkennen dat we hier te maken hebben met een nationaal belang. Nou, dat vind ik het ook thuis horen bij de publieke omroep en dat betekent dat je er ook budget voor vrij wil maken. En die laatste waarschuwing is gericht aan de politiek die dus niet te veel moet bezuinigen op de omroep, vindt de KNVB. Verder heeft de KNVB bijna overeenstemming met Bayern München. Bayern wil geld zien vanwege de blessure van Arjen Robben opgelopen tijdens het WK. We zijn, er, we zijn er nog niet uit. We, we zijn wel nog steeds met elkaar in gesprek om proberen eruit te komen. En we zijn met elkaar op zoek naar een flexibele oplossing. En wat is dan een flexibele oplossing? Dat je bijvoorbeeld een vriendschappelijke wedstrijd organiseert... en dat Bayern München de recettes kan, uh, kan ontvangen. Dan betaal je namelijk niet aan Bayern München. Maar dan heb je toch iets gedaan. Nou, dat is, een, dat is inderdaad een flexibele oplossing. Waarbij overigens ook de KNVB dan wel een deel van de opbrengsten zou willen hebben. U <laughs> bent wel een beetje op de cent, hè? Ja. Uh, nou, ik sta bekend als zuinig als je het zo bedoelt. het zo klinkt het wel. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat klopt ook, geef ik ook eerlijk toe. Maar goed, we hebben natuurlijk een principiële discussie met Bayern München gehad. En feitelijk nog steeds, want we zijn het wel eens dat we het niet met elkaar eens zijn. Nou, daar kun je heel lang over blijven steggelen. Maar uiteindelijk worden daar alleen maar advocaten blij van. Die gaan namelijk heel veel geld verdienen dan. En dan weet je na een jaar of vijf, zes uh, bij ongeacht welke rechtbank waar je staat... Nou, uiteindelijk hebben we het gezond uh, verstand laten prevaleren. Pragmatisch. En hebben we gezegd, nou, laten we kiezen voor een praktische oplossing. En nou, dat gaat het in de richting van, uh, zoals je schetst, dat zou een wedstrijd kunnen zijn. We zijn er nog niet uit, want daar zit ook nog wat haken nog ogen aan. We denken nog aan wat andere oplossingen, maar goed. Ja. Het hele gesprek, want hij zegt nog veel meer leuke dingen met Bert van Oostveen, Wordt morgenochtend op deze zender uitgezonden. Ja, ik had al kunnen zeggen, volgend jaar, maar dat klinkt zo ver weg. Morgenochtend dus. Het CDA heeft een moeilijk jaar gehad met tijdelijk partijvoorzitter Lisbeth Spies. Bespreken we straks de toekomst van de partij. Actuele situatie op de weg aan de hand van Wijnlandswaan bij de AWB. Ja, de IJssel blijkt bijzonder hinderlijk voor het verkeer, met name in het oosten en zuidoosten van het land. Er zijn problemen door lichte IJssel rond Arnhem. De A12, Duitse grens richting Arnhem, is een snelheidsbeperking ingesteld. En bovendien is er een ongeluk gebeurd. Er staat voorknopend Waterberg 6 kilometer wiede. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Helemaal dicht is de N325, dat is de rondweg Arnhem, tussen het Gelderdoom en knopend Velperbroek. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het was nog niet eerder zo'n droge kerstvakantie in Belfast. In en om de Noord-Ierse hoofdstad zitten tienduizenden mensen al dagen zonder water. Dat komt doordat veel waterleidingen zijn gesprongen door de strenge vorst. Premier Pieter Robinson van Noord-Ierland gis gispt de nalatigheid van de Noord-Ierse waterleidingmaatschappij. It is niet simply a case of underperforming. We believe that uh, it has been shambolic at stages. Het uh, heeft been uh, ineffective. Het has niet been de kind van of organisatie that is fit voor purpose. En those zijn issues die we will uh, look at very clearly in the, the long term. Hij spuut hier zijn gal. We gaan het grondig onderzoeken. Zegt hij hoe zoiets kan gebeuren. Aan de lijn nu Katrijn Beutik. Beutik al 24 jaar woonachtig in Belvaast. Goedemorgen. Goedemorgen. Al een beetje de wanhoop nabij. Uh, ja, een klein beetje wel, ja. <laughs> wat vertel eens, hoe, hoeveel dagen zit u al zonder water? Sinds uh, voor de kerst. Voor de kerst al? Zit wij al zonder water, ja. En, en ja, dan, ik, ja, wat kan je dan eigenlijk allemaal niet? Uh, nou, we kunnen niet douchen, we kunnen weinig koken. Want het is best wel moeilijk zonder water. Uh, ja, ook gewoon uh, het huis schoonmaken, wc doortrekken. Allerlei uh, dingen die je iedere dag... Uh, Doet. Ja, nee, maar dat lijkt me... Ik zit erover na te denken, maar dat lijkt me verschrikkelijk uh, uh, lastig. Want ja. uh, uh, uh, er zijn dingen die kan je misschien oplossen qua eten en zo. Uit, uit potjes ja. en dergelijke. Maar de toiletten en dergelijke. Hoe, hoe doet u dat? Ja, dat is wel erg. We moeten um, nu moeten flessen water gaan kopen van de winkel. En die doen we dan in de wc. En dan zo doortrekken. Maar het is niet echt ideaal. Nee, dat, dat lijkt me ook niet. Nee. En, en, en douchen, dat doet u ook niet? Um, nou, douchen... Uh, gelukkig heeft mijn moeder op dit moment water, dus die woont een half uur weg. Dus ga ik daar uh, douchen, maar het uh, ja, is best wel fijn om te gaan om te douchen s morgens. Nee, dat lijkt me ongelooflijk lastig uh, inderdaad. En het koken, dat doet u uit, wat ik misschien net suggereerde, uit blikjes en dergelijke. Ja, koken uit blikjes of wat halen van de Chinees, maar ja, dat is ook niet zo gezond. Of uh, ja, bij andere mensen gaan eten die wel water hebben. Want niet iedereen heeft geen water, het zijn bepaalde plekken... Ja, het zijn bepaalde plekken. En soms krijgen mensen dan weer water en dan stopt het weer. En um, ja, uh, in Zuid-Ierland hebben ze dan weer wel water. Dus mijn vriend kwam daar vandaan, dus gaan we daar wel eens naartoe. Ja. Maar het is helemaal ver weg. Maar, maar heeft u enig idee van wanneer je dan wel uh, water hebt en, en wanneer niet? Uh, nee, nee dat, dat vertellen ze niet. Bijvoorbeeld um, in gisteravond... Moeder had ik ook een tijdje niet water, En gisteravond... Toen had ze opeens water om 12 uur s'nachts En toen was het om zes uur s'morgens alweer over. Dus... Ja, dan ja. moet je er snel even van profiteren. Ja. Uh, maar maar wat, wat is er aan de hand? Is dat alleen de vorst of zit daar veel meer achter? Um, ik denk dat het door de vorst komt. Maar het schijnt ook dat het komt door um, dat de waterleiding niet vernieuwd is. Of dat, dat het allemaal heel oud is. Omdat het daardoor ook stuk is gegaan. Ja, want is er een bepaald iets wat, uh, wat kapot is? Dus een bepaalde hoofdwaterleiding? Uh, of uh, hebben ze u dat ook niet verteld? Um, nou, wij horen heel veel het nieuws. Um, en daar staat in dat um, de reservoirs allemaal leeg zijn. Omdat er zoveel um, bedrijven zijn waar een waterleiding stuk is. En dat al het water gewoon weggaat. Het lekt ook gewoon letterlijk weg, zelfs. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, het wordt nog steeds erger, inderdaad. Yeah. <laughs> <Ja>. dramatisch, hè? <laughs> ja, nou, ik kan me voorstellen dat je ontzettend kwaad bent. En, en, en boos. Hoe is de stemming onder de mensen? Ja, yeah, de stemming. Nou. Het is, het is gewoon dat, dat je niet echt iets hoort. Hè? Want als je probeert te bellen, dan is dat in gesprek. En de website die werkt niet. En um, ja, je hoort gewoon eigenlijk door het nieuws alleen maar wat er, wat er gaat gebeuren. En dan is dat alleen maar voor bepaalde plekken. Ja, nou, ik um. weet. Ja, precies. Nou, ik wens u sterkte en ik weet wel wat u wenst uh, voor het, uh, het nieuwe ja. jaar. Gewoon heel simpel: water. <laughs> water, precies. U had het nou. uitgedacht in Ierland. <laughs> ja, precies. Nou, ik uh, maak er een mooie jaarwisseling van en uh, ja. hopelijk snel weer water. Ja, Mevrouw Beutik, sterkte daar. Ja, bedankt. Graag. Oké, doei. Het is tien minuten voor half acht. We gaan terugblikken op het filmjaar 2010. Want dat loopt natuurlijk ook vandaag tegen zijn einde. Ron Holman verzorgt de terugblik met filmresistence uh, Dana Linsen. En ze hebben het over een zeer wisselend aanbod aan films. 2010 was vooral een heel erg divers filmjaar. Ik denk dat je nu, we bijna aan het einde zijn gekomen... wel moet concluderen dat het ook het topjaar was... van de Nederlandse glamour -film. Ja. Dus al die boekverfilmingen in een bepaalde ja, opgepoetste, beetje uh, uh, glossy stijl, dat is iets wat heel erg heeft aangesproken. Maar voor mij was het ook een heel erg goed jaar voor de artfilm. Dus de wat kleinere films die het goed doen op de internationale filmfestivals. En die ook in de Nederlandse bioscopen ruimschoots te zien was. En dan was mijn favoriet een film met een onuitsprekelijke naam. Maar wel de Gouden Palmwinnaar in Cannes. Uncle Boon Me Who Can Recall His Past Lives. Heel mooi poëtisch droomachtig verhaal over een man aan het einde van zijn leven. Die terugkijkt op zijn bestaan. Je noemt de Nederlandse films, want dat kan je wel zien als een behoorlijk succes. Dat er veel Nederlandse films het goed hebben gedaan. Ja, je ziet het eigenlijk aan al die boekverfilmingen. Of het nou de eetclub, komt een vrouw bij de dokter, de gelukkige huisvrouw is. En eigenlijk zou je loft, die, uh, nou ja, de decemberpremiere was er ook wel bij kunnen rekenen. Lekkere, uh, hapklare, uh, snappy, snelle verhalen uh, over uh, grote stadsen. Uh, niet al te grote problemen met een, uh, ja, een beetje een glitsy sausje eroverheen. En dat uh, spreekt het publiek heel erg aan. Ik heb haar niet vermoord. Maar zie je dat dat dan ook een toevoeging is, een verrijking van de Nederlandse film? Wat goed is van dit soort films is dat ze altijd zorgen... dat je een industrie kan opbouwen in Nederland. En zoals we eigenlijk allemaal weten... op basis van een industrie kan daar daarnaast ook nog experiment gebeuren. En je ziet dat dat de afgelopen jaren enigszins ondergesneeld is geraakt. Dus heel veel kleinere films. Bijvoorbeeld Joy, die toch de grote winnaar bij de Gouden Kalveren was... die is dan, komt dan bijvoorbeeld ook niet meer terug... in de jaarlijstjes van de uh, journalisten. Er zijn nog allerlei andere mooie kleine films in première gegaan... maar die hebben dan in verhouding weinig gedaan... Dus je ziet dat nu een beetje de balans doorslaat naar alles wat uh, lekker en hapsnap is. Maar ik vertrouw erop dat uh, de komende jaren dit soort films... en het zelfvertrouwen dat geeft ook wel weer de andere kant van het Nederlandse kunnen gaat laten zien. Ja, ga je goed knaken, Maar als uh, grote verrassing, New Kids... Turbo. Dat kwam helemaal uit het niets. Dat binnen twee weken 400.000 uh, bezoekers brak alle records die er uh, tot nu toe uh, te breken waren. Uh, ja, dat is gebaseerd op een, een fenomeen op internet en op televisie. En Wat ik begrijp is dat dat ook weer uh, van oude kermis is in de bioscopen. Bier gooien naar het doek. Drie letters geld, worden, uh, schreeuwen. Echt uh, ja, grote vermaak. Avatar uh, gaf een doorbraak op het gebied van 3D. Heeft dat nog tot uh, andere goede films geleid uh, in die uh, categorie? Avatar domineerde nog de eerste maanden van 2010. Daarna werd Alice in Wonderland uitgebracht, 3D. Maar dat was eigenlijk een 2D-film die uh, naderhand is, uh, is uh, opgepimpt tot uh, 3D-film. Je ziet dat het op animatiegebied zich natuurlijk heel erg heeft uh, voortgezet. Maar makers er als Christopher Nolan, die de grote hit van de zomer maakte, Inception koos er wel bewust voor om geen 3D-film te maken... terwijl op zich het onderwerp van zijn filmdroomwereld... er zich daar heel goed toe had geleid om wel 3D te gebruiken. Maar hij vond de techniek nog niet ver genoeg. En dat is wat je nu ziet op animatiegebied. Is 3D heel ver en geavanceerd en kunnen we het eigenlijk niet meer wegdenken. Maar in live action, gewone speelfilms... Is het vaak toch nog enigszins behelpen of je moet er helemaal op inzetten, zoals in Avatar is gebeurd. Dus zijn het vaak de horrorfilms of de wat, uh, wat uh, uh, ja, meer exploitatieachtige genres. Maar we moeten niet vergeten, mijn tweede favoriet van dit jaar, Jackass 3D. You're taking it to a whole other level. Look pretty happy about it. Bij zo'n soort film gaat het juist heel erg goed om al die stunts te zien in, uh, in 3D. Maar dan is het wel een, een, een soort kermisattractie, een rollercoaster in de bioscoop waar je naar zit te kijken. Maar dat is wel verrukkelijk. En dat vind ik ook innovatief, dat kan niet genoeg gezegd worden. Ja, maar ik ben. <lacht> Heb je nog een trend kunnen waarnemen van het afgelopen jaar? Dat dat iets heeft doorgezet. In het buitenland lastig te zeggen. Je ziet daar toch nog steeds de gevolgen van de crisis. Dus hele grote spektakelfilms worden er weinig gemaakt. No sign of him, my lord. Wat wel vaak een kans geeft voor een aantal kleinere films om door te breken. Maar daardoor is het aanbod wel heel divers geworden. Dus er is niet echt een soort lijstje van. Top 10 films te maken, wat voor iedereen hetzelfde zal zijn. En dat blijkt bijvoorbeeld ook wel uit de jaarlijstjes van de filmjournalisten die bekend zijn gemaakt. Waarop de eerste plaats, een gedeelde eerste plaats is voor Toy Story 3 en een Profet. de Franse film over het leven in de gevangenis. Maar de twee uitersten, eigenlijk eigenlijk ja, beter dan dat kun je het filmjaar niet samenvatten. Don't you get it? We're finished. Absolute. Over the hill. Ja. Klaar. 2010-2011 staat voor de boeg. De bijdrage was van Ron Holman samen met filmrecensenten Dana Linsen. Dat is de tijd voor de politiek. Het was een roerig jaartje voor het CDA. De verkiezingsnederlaag, behoorlijke verkiezingsnederlaag, de aftocht van Jan-Peter Balkende, de premier. En de discussie in de partij over de vraag of er wel of niet samengewerkt moest worden met de PVV. Eindigend in een mm, historisch congres in Arnhem. Lisbeth Spies is tijdelijk. Partijvoorzitter. Hoe ziet zij de toekomst van het CDA? En wat zijn eigenlijk haar goede wensen voor ons als luisteraar? In de eerste plaats een wens dat iedereen in Nederland... zijn persoonlijke ideeën, wensen voor 2011 ook uitziet komen. In de tweede plaats een uitnodiging. Op 2 maart 2011 zijn er overal in het land verkiezingen voor Provinciale Staten. En ik zou iedereen vooral willen uitnodigen om dan ook gebruik te maken van het democratisch recht om naar die stembus toe te gaan. En vanzelfsprekend hoop ik dan ook dat heel veel mensen het CDA hun vertrouwen zullen geven. Premier Mark Rutte zei, het maakt me niet uit waar u 2 maart op stemt... als het maar op de VVD, de PVV of het CDA is. U zegt specifiek het CDA. Ja, natuurlijk. Ik ben van het CDA. Ik ben voorzitter van het CDA. Ik ben ook nog lijsttrekker voor het CDA in de provincie Zuid-Holland. En het maakt voor mij heel veel uit dat mensen juist wel die keuze voor het CDA maken. De afgelopen dagen hebben we een heel spannend gevecht gezien in de Eerste Kamer. Daar kwam nog eens een keer het belang boven water... dat er inderdaad na 2 maart voor die regeringsverhaal en de PVV als gedoogpartij dat ze ook in de Eerste Kamer een meerderheid zien te krijgen. De scheidend fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Jos Werner... die heeft gezegd van als die meerderheid er niet komt... dan zouden ze er eigenlijk mee op moeten houden. Deelt u die mening? Die mening deel ik niet. Wij gaan ervan uit dat heel veel mensen het CDA hun stem gunnen op 2 maart. En iedere stem voor het CDA op 2 maart is een stem voor een meerderheid in de Eerste Kamer vanaf mei volgend jaar. En het is belangrijk dat dit programma uitgevoerd wordt. Toch is het CDA heel erg verdeeld over of dit wel het goede kabinet is. Waarom vindt u toch dat het zo door moet gaan? Omdat een hele royale meerderheid van onze leden uh, steun heeft gegeven aan deze coalitie. Een substantiële minderheid heeft gezegd van, dat moeten we niet doen. Dat klopt, uh, maar de leden hebben genoten van het debat wat we op 2 oktober met elkaar hebben gevoerd. Waar uiteindelijk een royale meerderheid zei, dit moeten we gaan doen. Maar waar uh, ik nu proef dat alle leden zeggen van, of dat ik er voor of tegen was, dat is eigenlijk niet meer zo relevant. Dit kabinet zit er. En we hebben daar als CDA verantwoordelijkheid ingenomen En we willen nu dat dit een succes wordt. Is de rust een beetje weergekeerd? Ik wil niet terug naar rust in de partij, om het maar even zo te zeggen. Ik wil juist dat het CDA een hele levendige partij is en ook blijft, ook in 2011. Wat ik wel constateer is dat al die leden... bij al die algemene ledenvergaderingen zeggen van... jongens, alles leuk en aardig. Dit kabinet zit er, dat moet een succes worden. Als CDA'ers gaan we voluit met elkaar dat debat aan, die discussie aan... over hoe dat het de agenda voor het CDA er vanaf 2011 uit moet gaan zien. En het slechtste wat we nu kunnen hebben... is dat we op onze handen gaan zitten en... Uh, alleen maar dit kabinet afwachten of dat dat een succes wordt of niet. Ik heb daar alle vertrouwen in, maar als CDA'ers hebben we een opdracht die verder gaat. En naar die kiezer toe, ik denk dat die kiezer van ons verwacht... dat we van dit kabinet een succes maken. Ze mogen op ons rekenen ook. En dat gaan we in 2011 proberen dat vertrouwen van nog meer mensen weer te winnen... bij die statenverkiezingen op 2 maart. Juist de afgelopen maanden hebben die potentiële kiezers nog niet veel van die stabiliteit kunnen zien... gezien de ontwikkelingen binnen de PVV... gezien de debatten die in de Eerste Kamer zijn geweest. Die stabiliteit die is er nog niet. Die stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer eh, is eh, nog heel broos. Binnen de PVV is van alles aan de hand geweest. Maar stabiliteit in het kabinet is iets heel anders. En ik zie en ik hoor dat die kabinetsploeg aardig op elkaar ingespeeld raakt... Ik zie dat er ook een hele hoop lol eh, bij die bewindspersonen eh, is... En de eerste uh, resultaten, die mogen er ook absoluut zijn. Welke resultaten heeft u tot dusver al gezien? Als ik, zie dat er op het gebied, ik zie op het gebied van veiligheid een aantal uh, belangrijke resultaten. Uh, kijk naar de voorstellen waar Opstelten uh, mee bezig is. Bijvoorbeeld het belastingplan, uh, wat met uh, een kanttekening... toch inmiddels door de Tweede en de Eerste Kamer is aanvaard. Ik zie bijvoorbeeld uh, heel belangrijk dat in de zorg... het slot van het persoonsgebonden budget uh, af is gehaald. Wat betekent dat betekent dat, ook dat betekent dat mensen die hun eigen zorg in willen kopen... dat ook weer kunnen doen op de manier zoals ze dat gewend waren. Ik zie dat de minister van Onderwijs voor elkaar heeft gekregen... dat hele kleine scholen in dorpen op het platteland langer mogen blijven bestaan. Dat die niet gelijk opgeheven hoeven te worden. Dat is een mooi wapenfeit van deze minister van Onderwijs. Ja. Juist voor dit soort besluiten heb je meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer nodig... En dat is nou precies de reden waarom Jos Werner, fractievoorzitter van de CDA... in de Eerste Kamer heeft gezegd van... het is echt nodig dat wij als kabinet ook in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen. En als dat niet het geval is, dan moet het kabinet weg. Met de opzomming van deze besluitenlijst en wat het kabinet allemaal wil... onderschrijft hij in wezen die stelling? Ik onderschrijf die stelling niet. Ik denk dat het goed is dat ieder kabinet zijn stinkende best doet om zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer... meerderheden voor voorstellen te kunnen krijgen. Als dat niet lukt. Dit kabinet zal eraan moeten wennen dat ze niet als vanzelfsprekend... de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Ook niet in de Eerste Kamer. Uh, maar ik heb goede hoop dat dit kabinet met zodanig aansprekende voorstellen komt. Uh, dat dat toch uh, over het algemeen tot een meerderheid. zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer leidt. En in het geval die meerderheid er niet is, moet het kabinet wel blijven zitten. Die meerderheid die komt er en dus blijft het kabinet zitten. Dat is nog eens een uh, nieuwjaarswens. Dat dacht ik. <laughs> dat zei Lisbeth Spies, Spies, waarnemend voorzitter van het CDA. Ze was in gesprek met Hans Andringa. Radio 1. NOS Journal. KNMI waarschuwt voor gladheid door ijzel. En het Eredivisie voetbal moet bij de NOS, zegt KNVB. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Het verkeer in het oosten en zuidoosten van het land heeft veel last van ijzel. KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Rijkswaterstaat probeert de wegen begaanbaar te houden. maar roept automobilisten op vooral rustig te rijden.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 Ja, dan, dan kun je er niet ontkennen dat we hier te maken hebben met een nationaal belang. Nou, dat vind ik het ook thuishoren bij de publieke omroep. En dat betekent dat je er ook budget voor vrij wil maken. Betogingen in Bolivia tegen het regeringsbeleid zijn uitgelopen op rellen. De demonstranten zijn tegen de verhoging van de brandstofprijzen... die de regering van president Morales heeft ingevoerd. Volgens de Boliviaanse autoriteiten zijn 15 agenten gewond geraakt. Zondag verhoogde de regering de prijzen van benzine en diesel met bijna 100 procent. De linksregering van Morales had de prijzen vijf jaar laag gehouden, maar nu moet er flink worden bezuinigd. Het afgelopen jaar is een kwart minder journalisten gedood dan in 2009. Volgens de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen werden 57 journalisten vanwege hun werk vermoord, tegen 76 een jaar eerder komen minder journalisten om in oorlogsgebieden. Ze worden steeds vaker slachtoffer van bijvoorbeeld criminele bendes en doodsescaders, zegt Verslaggever Zonder Grenzen. De murderers van journalisten uh, zijn traffickers, uh, uh, mafias, militia's, criminelen van verschillende soorten. En deze mensen willen gewoon een violente manier gebruiken om journalisten te sluiten en to de vrijheid van de pers. te press. Een landgraaf in Limburg heeft vannacht een uitslaande brand gewoed... in een huis met een hennepplantage. Was niemand in het huis brand brak uit op de verdieping met de plantage. Dat vuur heeft toch behoorlijk snel om zich heen geslagen... en is uiteindelijk door het dak heen naar buiten gekomen. Omdat er angst bestond dat het vuur zou doorslaan naar een grenzende woningen, hebben we drie andere woningen uit voorzorg ontruimd. Of de brand is veroorzaakt door die hennepplantage, dat is niet duidelijk. Het huis in Landgraaf is onbewoonbaar geworden... en de bewoners naast het uitgebrande pand kunnen ook niet terug naar huis. In Spanje proberen veel zwangere vrouwen vandaag nog te bevallen. 31 december per bevalling geeft de overheid namelijk 2500 euro subsidie. Maar met ingang van het nieuwe jaar, morgen dus, vervalt die regeling. Spanje moet bezuinigen. Spaanse artsen staan deze laatste dagen van het jaar onder druk om de bevalling te bespoedigen. Het gaat zelfs zover dat vrouwen elkaar nu via internet tips geven om een bevalling op te wekken. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er vindt op dit moment een dooiaanval plaats en dit gaat gepaard met veel bewolking, mist, neerslag en ook gladheid. In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant is het op veel plekken verraderlijk glad door ijzel. De komende uren krijgt ook Limburg te maken met gladheid door ijzel. In de westelijke helft van het land dooit het en valt gewoon een beetje motregen. Daar is het dan ook niet glad. Actueel ligt de temperatuur in het noordwesten rond plus 4 graden, in Limburg vriest het nog een graadje. In de loop van de dag wordt het overal droog en in het noorden breekt misschien de zon nog even door. De middagtemperatuur loopt uiteen van plus 1 graad in het zuidoosten tot plus 5 graden in het westen. Daarbij staat een zwakke wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond is het overwegend droog en ook tijdens de jaarwisseling blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt dan tussen 0 en plus 3 graden. Morgen, nieuwjaarsdag, is het bewolkt met af en toe een beetje regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Daarna krijgen we weer met af en toe neerslag, overdag dooi en in de nachten soms een lichte vorst. ANUB, ah, verkeersinformatie. U hoort het al uitgebreid in het nieuws. De gladheid in het oosten van het land speelt het verkeerparten. Met name rond Arnhem en Nijmegen zijn momenteel problemen. Maar ook ten zuiden van het gebied gebeuren nu ongelukken door de IJssel. Op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Eerde en Vechel, 2 kilometer file daardoor. De A73, Maasbracht naar Nijmegen bij Kuik, 2 kilometer. Allemaal ten gevolge van de gladheid. Ook de N325 is in beide richtingen dicht. En die afsluiting is tussen het Gelderdoom en knoopend Velperbroek. De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet. nos.nl, de Twitter natuurlijk, NOS Radio 1. Nog één keer dwalen door de vertrekken van Oudkoningin Juliana en de vleugel van Prins Bernhard. Vandaag is het de laatste dag dat Paleis Soesdijk bezocht kan worden voor het publiek. Maar het heeft geen zin om vandaag te gaan. Kaartjes zijn namelijk al wekenlang uitverkocht. Jan Altenburg is van de Rijksgebouwendienst. Goedemorgen. Goedemorgen, Af, Afgelopen tijd hebben ruim een half miljoen bezoekers, begrijp ik, een bezoek gebracht aan uh, Soesdijk. Ja. Dan denk ik, waarom worden die rondleidingen dan stopgezet? Want er is enorme belangstelling voor. Nou, je moet zich wel realiseren dat de belangstelling langzamerhand wat afneemt. En we hebben al een jaar langer verlengd voor de openstelling. En de stichting die daar specifiek voor in het leven is geroepen... de stichting Openstelling Paleis Soestdijk... Ja, die heeft ook ervoor gekozen om op het hoogtepunt ook te stoppen. En nogmaals, die belangstelling neemt af. Dus we moeten naar een nieuwe formule toe voor Soestdijk. Oké, okay, wat wordt de nieuwe formule? De nieuwe formule wordt... Uh, uh, aan de ene kant uh, misschien nog ook tegemoet komen omdat we merken dat er nog steeds bij een deel van het de publiek belangstelling is voor Paleis Soesdijk. Weliswaar minder, maar er is, is er nog steeds. Nieuwe Formule wordt ook meer, zeg maar, denken aan culturele evenementen. Kleinschalige bijeenkomsten, ontmoetingen, conferenties op Soesdijk. En Wat meer cultuur ook op Soesdijk. Concerten moet ik daar ook aan denken? Dat zou ik me best kunnen voorstellen. We zijn op dit moment bezig om dat verder uit te werken. En we hopen daar in de loop van februari... Hè, we hebben de komende weken, om daar verder nog naar te kijken... in de loop van februari ook iets meer over te kunnen vertellen. Oké, okay, want waar denkt u dan aan qua culturele evenementen? Nou, wat, wat u net zei ook, hè, kleinschalige concerten. Eén uh, van de grotere evenementen die op stapel staat... is een uh, openluchtopera in de zomer van volgend jaar. Uh, dat, uh, wordt verder, dat wordt met de Utrechtse Spelen wordt dat voorbereid. En dat is de opera Orfeo et Juridice. En die wordt gehouden op de Hofvijver in het park van Paleis Hoestijk. En dat wordt in de zomer van 2011... Ja, um, nou goed, dat soort, dat soort dingen uh, wordt dan allemaal aangedacht. Kan het dan echt trouwens uh, allemaal uit, want ja, goed, het is een paleis... en ik heb altijd begrepen dat het ook een oud paleis is met veel kosten. Nou ja, je moet zich voorstellen dat de kosten voor onderhoud en beheer... de jaarlijkse kosten daarvan, ja, die komen op dit moment ook voor rijksrekening. En dat zijn inderdaad voor zo'n groot landgoed uh, ja, zijn dat behoorlijke kosten. Gelijktijdig uh, hebben we die kosten, maken we sowieso... Uh, en dat betekent dat we de evenementen die we daar gaan organiseren, ja, die zullen zichzelf zoveel mogelijk moeten bedruipen. Nou ja, dan kan je ook denken aan uh, mooie dingen als bijvoorbeeld dat je je huwelijk kan uh, laten sluiten. Dat hebben we tot nu toe daar niet voor gekozen. Hè, omdat we juist in die hoek van het cultuur willen zoeken, uh, zeg, maar naar, uh, zeg maar, naar de nieuwe toekomst voor Soesdijk. Uh, en, en er zijn al heel veel locaties, ook in de buurt zeg maar, van Soestdijk. Uh, dus we willen echt inzetten op ge gedeeltelijk nog open voor het publiek. Misschien e enkele dagen per week. En gelijktijdig die culturele ontmoetingen. En die plannen, die ideeën om uh, het Nationaal Historisch Museum erin onder te brengen. Hè? Want de die gaat niet naar Arnhem, zit er nu ergens tijdelijk in Amsterdam. Zijn die nou helemaal van de baan of is dat nog ergens uh, bespreekbaar? Nou, als ik als... Uh, Krantenlezer, zeg maar, het volg, dan denk ik, nou, uh, dat is stopgezet. Is de, de financiering daarvan is ook door het nieuwe kabinet stopgezet. Uh, maar ik heb steeds, of de Rijksverbouwdeens heeft steeds op het standpunt gestaan. Du moment dat die vraag op ons afkomt, hè? zou Paleis Soesdijk uh, geschikt zijn voor het Nationaal Historisch Museum? Dan, heb ik steeds, als, dan hebben we steeds als standpunt ook gemeld: van nou, we zijn in staat. Eh, omdat we het paleis op dit moment goed in de vingers hebben... de omgeving van het paleis goed in de vingers hebben... om snel eh, een studie te doen naar de haalbaarheid daarvan. Ja. Eh, en, maar ik verwacht eigenlijk niet dat dat gebeurt. Nee, en als het gebeurt, moet de vraag van de anderen uitkomen. En dan, eh... Ja, het is een politieke keus. Precies. Goed, <coughs> vandaag dus eh, de laatste dag in Soesdijk voorlopig. Maar eh, eigenlijk eh, is het niet de laatste dag, want er komen er nog meer. En er worden in ieder geval ook nog culturele evenementen georganiseerd volgend jaar. Zeker. Nou, meneer Altenburg, ik dank u wel. Prima. Jan Altenburg was dat van de Rijksgebouwendienst. Soestdijk, dan gaan we naar Soest. We blijven in de omgeving, want op de dag van oliebollen eten en champagne drinken... dan doen ze in Soest aan hardlopen. Vandaag wordt daar de dertigste Sylvestercross gehouden. Hardloopwedstrijd in de Duinen. Sylvestercross-voorzitter is Ad van de Wiel. Goedemorgen, meneer Van de Wiel. Goedemorgen. Is het al druk in de Duinen? Nee, in de Duinen is het nog rustig. Ja. Uh, we hebben gisteren natuurlijk het opbouwen gedaan... In de duim is normaal natuurlijk helemaal niks, dus daar is nu een start en finish gebied met, met hekken en grote tenten neergezet. En uh, we starten pas om half tien, dus uh, de deelnemers die komen pas uh, over een uurtje. Komen er veel mensen? Uh, er hebben uh, in de voorinschrijving 2300 uh, mensen hebben ingeschreven. Dat is, uh, dat is vrij veel, meer dan normaal. En ik verwacht nog uh, 700 zo ongeveer als na-inschrijvers. Dus... Of zo 3000. 3000 deelnemers. Ja. Dat is populair aan het worden, of misschien was dat dat altijd wel, stilvesten uh, lopen. Want je ziet ze overal in het land uh, als paddenstoelen uit de grond komen. Hoe ja, dat? Dat, dat klopt. Wij zijn natuurlijk even de eerste, de dertigste. Want, ja. En je doet het uiteraard één keer per jaar, dus we zijn dertig jaar geleden begonnen. Um, we zijn ook even de grootste cross in Nederland, even de nationale cross... met ook een internationaal deelnemersveld, uh, wat de prominente lopen betreft. Maar het klopt, uh, hardlopen is natuurlijk sowieso populair, vooral uh, bij, de, bij de recreanten... En, en dat is bij ons uh, vanmiddag om drie uur ook uh, het allergrootste onderdeel met zo'n 1600 deelnemers. Ja, mensen willen nog eventjes de wat aflopen voordat ze echt aan de oliebollen gaan. Ja, nou, het is natuurlijk toch uh, een, een goede afsluiting van het oude jaar, ja. een mooie start van het nieuwe daarmee. En u heeft ook een aantal toppers, uh, begrijp ik? Ja, we hebben uh, een, uh, een prominente loop, zoals wij het dan noemen, de uh, l hebben de Rogala. en. Daar worden atleten voor uitgenodigd. En we hebben ongeveer de Nederlandse top uh, aan, het, uh, aan de start staan. En ook een aantal uh, buitenlandse, Europese buitenlandse atleten uit de nee. omgeving uh, van Nederland zou je kunnen zeggen. Nee. We kiezen bewust voor een, een Europees veld en niet met uh, Keniaanse lopers, uh, Ethiopische lopers die soms wel wat sneller zijn. Maar die natuurlijk uh, bijna onbekend zijn in Nederland. U wilt en echt en daarmee, bekende, uh, bekende namen hebben? Nee, heb je namen. Ja. Ja. Nou, um, hebben we het ook deze uitzending veelvuldig over het, over het weer? Het IJssel, dat is bij u waarschijnlijk voorbij gegaan, want dat ligt nu bij Arnhem, dus dat is een, een tientallen kilometers verderop. Maar heeft u last uh, überhaupt van het weer, van de sneeuw? Nou ja, we, we hebben daar geen last van, maar we hebben daar wel maatregelen voor moeten treffen. In het bos uh, lag natuurlijk nog sneeuw, in, in het bos- en, uh, en duingebied, uh, de lange duinen bij Soest. Uh, want. Nou, het heeft een aantal geleden gesneeuwd en daarna is het nooit meer echt boven nul geweest. En dat is ook aangelopen en dat betekent dat het uh, risico is dat het glad wordt natuurlijk. Zeker als het een klein beetje, zoals nu, uh, misert of, of dreigt te gaan miseren. Maar dat hebben we gisteren opgelost door een uh, tractor met een, uh, een strooiwagen door het uh, duingebied uh, te sturen... die zand uh, op het parcours heeft gestrooid. Oké, okay, geen zout, maar zand. Nee, geen zout. Dat kan natuurlijk niet in het bos. Dat was er trouwens ook niet van de gemeente. We hebben zelfs uh, de brende oh. de weg naar het spoor waar wij parkeren, hebben we ook met zand bestooid... omdat de gemeente het zout reserveert voor de doorgaande wegen. Oké, okay, en loopt de voorzitter zelf ook mee? Nee, nee. Ach. Ik ben wel hardloper. Maar op zo'n dag moet ik toch meer beschikbaar zijn... voor het ontvangen van gasten, et cetera. Nou, dat zal vast ook een leuke dag worden. Meneer Van der Wiel, ja, ik dank u wel. Ad van der Wiel was dat van de Sylvester Cross in Zoest. Straks na 8 uur bellen we met Jan de Jong, de algemeen directeur van de NOS. Gaan we natuurlijk praten over het voorstel dat gelanceerd is van de KVB. om de Champions League aan de commerciële omroepen te laten. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, de problemen bij Arnhem? Ja, zeker door de IJssel. En uh, dat houden we nog wel eventjes. En niet alleen rond Arnhem. Ook in de uh, provincie Overijssel zijn problemen door gladheid. Noord-Brabant en Limburg ook. Valt hele lichte neerslag. En dat vriest onmiddellijk uh, vast aan het wegdek. Het is niet altijd zichtbaar dat gevaar en daarom gebeurden er ook meteen ongelukken. Zo is de A35 Enschede richting Almelo helemaal dicht... tussen Enschede West en Industrieterrein industrie Twentekanaal. Voorlopig wordt u daar omgeleid. De A50 van Eindhoven naar naar slippartij tussen Sint-Oederode en Veghel, 3 kilometer. De A73 van Venlo naar Nijmegen bij Kuik, 2 kilometer. En helemaal dicht is nog altijd de rondweg Arnhem... tussen het Gelderdoom en Knoopend Velperbroek. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 2008 was het jaar van de banken. 2009 het jaar van de economische crisis. 2010 zal de boek ingaan als het jaar van de landencrisis. Paniek op de Acropolis, zich zag op de beurs. Een doodzieke Keltische tijger waardoor Ierland aan het infuus moest. Spaanse en Portugese angst om uit de euro gezet te worden. Overuren voor de centrale bank en politici die het ook niet meer wisten. Tijd nu voor een rustige balans aan de hand van André Mijnema. Wat zijn de trefwoorden van 2010? Ik noem een paar kanshebbers. Schuldencrisis, obligatiemarkten, dubbele dip, pensioenfondsen, dekkingsgraad, knoflookstaten, de euro, de zeuro. Het is weer een heel ander jaar geworden dan we dachten of hoopten. Niks rustiger stel, maar weer een hoop opwinding, zegt Han de Jong, hoofdeconom bij ABN Amro. Ik, ik heb er iemand horen zeggen: eh, financiële markten, ofwel ze slapen eh, of ze zijn in paniek. Toegegeven na de diepe financiële crisis van 2009 zijn weinig dingen meer zeker. Want na omvallende banken, enorme steunoperaties en oplopende overheidstekorten... heb je niet zo gek veel meer aan allerlei mooie rekenmodellen. De economische groei verzwakte en er popte een eurocrisis op. Nou, deze hevigheid heb ik niet in deze omvang voorzien. Nee. Maar dat dit eh, zou gaan gebeuren, ja, eh, het klinkt wat eigenwijs, maar dat roep ik al twintig jaar. Zolang je binnen Europa nog steeds een situatie hebt... waarin financiële markten individuele landen in liquiditeitsproblemen kunnen brengen... gaat dat natuurlijk een keer gebeuren. Zegt hoofdeconom Wim Boonstra van de Rabobank. Het was eind 2009 al wel onrustig rond Griekenland... omdat er steeds meer twijfels waren over de betrouwbaarheid van de Griekse cijfers. Maar in het voorjaar brak de pleuris uit. Griekenland dreigde te bezwijken onder zijn schulden... en kon geen geld meer lenen op de internationale kapitaalmarkten. Europa moest bijspringen met 110 miljard euro... om de Grieken en de euro te redden. De euro is in gevaar. Wenden we deze gevaar niet af... dan zijn die volgen voor Europa unabsehbaar. Maar daar bleef het niet bij. Het probleem rolde door van Griekenland naar Ierland. We hebben in Europa twee grote problemen. Eens Griekenland en de Grieken hebben gejokt. Dat wisten we ook wel, dat hebben we altijd getolereerd. Ja, en nu hebben ze voor het eerst in hun geschiedenis een eerlijke regering en prompt uh, worden ze afgestraft. Nou, dat is wel een beetje zuur. Ja, en Ierland dacht heel kordaat een, een bankwezen uh, overeind te houden. En had zich niet gerealiseerd dat het bankwezen voor Ierse begrippen compleet uit de hand is gelopen. En veel te groot was om te redden door de Ierse overheid, want Ierland is een klein land. regering heeft vandaag besloten dat voor uh, financiële assistance aan de Europese Unie. De request van was deze avond. Wat Boonstraat meest verbaast is, de ophef en de paniek rond twee landen met relatief hele kleine economieën. Maar dat geeft juist aan dat Europa de zaken als Monetaire Unie niet goed geregeld heeft. Je ziet dus nu dat, dat twee kleine landen echt in de periferie in feite de hele eurozone op zijn grondvesten doet schudden. En ik heb dus de parallel getrokken van het net als de financiële problemen van de gemeente Lelystad de hele Nederlandse economie het ongeregeld hadden kunnen brengen. Er wordt een noodfonds opgericht. Een vangnet met 750 miljard euro om landen financieel te helpen en overeind te houden, mochten ze in problemen komen. This morning's agreement will ensure that any attempt to weaken the stability of the euro will fail. De ECB opereert als een soort blauw op straat. We lopen rond, we zijn alert. En als het nodig is, doen we wat. De zomer verloopt rustig, maar het is een soort veenbrand en smelt ondergronds. De vrees voor een dubbele dip het terugvallen in een nieuwe recessie steekt de kop op. En het blijft rommelen aan de periferie, aan de randen van de Europese Unie. In november laait het vuur plots weer op rond Ierland. Goed, goed, goed. Veel Ieren voelen zich belogen en bedrogen. En vandaar dat nu dus een van de coalitiepartijen zegt... laten we nu vervroegde verkiezingen houden... om dat vertrouwen in de Ierse regering weer terug te brengen. Je merkt dat men vaak eh, een beetje begint te jijbakken. En soms zit daar wel wat gerechtigheid achter. Eh, maar dan vergeten we gemakshalve dat het stabiliteitspact... om zeepjes geholpen, Duitsland en Frankrijk. Eh, dus, dus iedereen heeft toch wel wat, wat boter op zijn hoofd. Iedereen is bang voor het electoraat. Men heeft in Europa verzuimd om goed uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat we samenwerken, dat we die euro hebben. Eh, en eh, het is met die euro een beetje als met water uit de kraan. Hij is er, dus je moppet er af en toe op als het niet lekker smaakt of eens een keertje wat, wat viezig is. Maar pas als het niet meer is, realiseer je wat je, wat je kwijt bent. En zo is met die euro ook, die heeft ons heel veel goeds gebracht. En als er een keer iets naars is, dan is het altijd de schuld van Europa in plaats van dat ze zeggen van wij hebben deze afspraken gemaakt... en wij willen ons er ook aan houden. Jarenlang gold dat beleggen in schuld van landen staatsobligaties veilig was. Met minder rendement, maar wel veiliger dan aandelen. Niet dus. Dat is ook een hele zeven manier van sparen... maar dan wel bij een uh, overheid die, die heel kredietwaardig is. En daar zijn er helaas steeds minder van. Met vertraging raakt de crisis ook ons onvolprezen pensioenstelsel. Minstens 14 pensioenfondsen verzeilen in de gevarenzone... Op last van de Nederlandse bank moeten ze maatregelen nemen... om de weggesmolten dekkingsgraad op te krikken. We maken ons een tijdlang druk over de dekkingsgraad... en de betaalbaarheid van onze pensioenen. Maar door opkrabbelende beurzen en vooral de stijgende marktrente... smelten de problemen en de opwinding eigenlijk een beetje weg. Maar we hebben dit jaar wel een schijnzekerheid verloren. Ons pensioen is helemaal niet zeker. De beurzen. Wereldwijd hebben die het best redelijk gedaan, met name in opkomende markten... Ook op Wall Street hebben ze geen klagen. De Dow Jones steeg dit jaar met circa 10%. En de technologiebeurs NASDAQ zelfs met 16%. Onze AX bleef bij dat alles wat achter, en is per saldo nog niet zo gek veel opgeschoten. Wij, wij hadden voor 2010 voorzien dat, uh, dat het sentiment nog eens zal omslaan. Dat we veel onzekerheden hadden. En uh, goed, we zijn nu erg op Europa gefixeerd, maar in de Verenigde Staten gaat het natuurlijk ook helemaal niet goed. Uh, en onzekerheden op de wereldeconomie zijn heel erg groot. Dus onze voorspelling was van. Uh, we zullen nodige volatiliteit uitslagen op de beurs dan gaan zien. Minder hevig dan in 2009, maar uh, toch nog wel vrij stevig. En per saldo niet zo erg veel vooruit gaan. Hè. Dus een uh, uh, leuke beurs voor mensen die van, van daytrading houden... goede gezondheid hebben, een sterk hart en uh, een beetje risico leuk vinden. Maar anders dan, dan is het geen leuke beurs. Nou ja, Ik denk dat dat wel uit is gekomen. De AX begon het jaar op 335 punten en eindigt vandaag ergens rond de 355 punten. Dat is zo'n 6% profijt op jaarbasis. De beurs zigzag doorheen het jaar met pieken en dalen, meegolvend met de schuldencrisis rond Griekenland, Ierland en Spanje. De top ligt in april op 358 punten, het diepe dal amper een maand later op 301 punten. Maar vaker nog kabbelt de beurs. Met beleggen in aandelen moet je voorzichtig zijn. Wat op zich niet zo gek is naar de klappen die men in 2008 en 2009 heeft opgelopen. Tot slot, wie toonde dit jaar leiderschap? Wie verdient er een pluim? Wie is een held? Vorig jaar ging die naar de centrale bankiers Benenki en Trichet. omdat zij de financiële wereld behoed hadden voor erger. Voor dit jaar denkt Boonstra na lang aarzelen aan de Griekse premier Papandreou. Die zijn land door een vreselijk moeilijke tijd heen aan het loodsen is, hè? want uh, wij, wij kunnen wel mopperen op die Grieken. Maar tegelijkertijd moeten we ons gewoon realiseren... dat, dat het voor die bevolking daar natuurlijk een enorme koude douche is. Hè? Als je dat vertaalt naar de Nederlandse context... en hoeveel moeite wij hebben om een schamele 18 miljard te bezuinigen... Uh, terwijl Griekenland uh, verhoudingsgewijs voor een drievoudige uh, operatie staat... en daar ook heel hard mee bezig is... en dat een man dan ook nog lukt om bij verkiezingen overeind en aan de macht te blijven... nou, misschien dat hij nog wel de beste kandidaat is. Anne de Jong vindt het een lastige vraag. Oei. Uh, het heeft naar mijn idee toch wel ontbroken aan uh, politiek leiderschap. Natuurlijk zijn er wel belangrijke beslissingen genomen. Uh, maar dat is wel allemaal gebeurd onder uh, enorme druk. Onder enorme tijdsdruk in een soort paniekachtige sfeer. Uh, nee, ik denk eigenlijk dat het heel moeilijk is om pluimen uit te delen... Uh, aan beleidsmakers uh, voor 2010... En dat is misschien ook wel een beetje het manco van de huidige situatie. De jongen was de laatste spreker in de bijdrage over de economie in het afgelopen jaar van André Menema. Oudjaarsdag, vuurwerk afsteken. Nou, dat kan je ook weer te vroeg doen. Is misschien leuk, totdat je gesnapt wordt door de politie. Dan krijg je straf een dauw. Verslaggever Karin Alberts is vandaag op, pak, op, op pad, op weg om. Jongeren te pakken. Pad pak. Nou, we gaan uh, daar nog eens op oefenen in het nieuwe jaar. Karin, uh, op weg inderdaad naar betrapte jongeren. Dat is inderdaad het idee Bert. In Heer Hugo Waart ben ik bij een winkelcentrum. Ik zit nu in een kantoortje overigens net naast dat winkelcentrum. Met uitzicht op de oliebollenkraam. Die al goede zaken doet deze ochtend. Er staan echt al nou, tien man oliebollen te verkopen. En ik zie al een stuk of vier mensen in de rij. Nou, kleine rij. Staan om hun oliebollen van het jaar te kopen. Maar goed, daar gaat het nu dus niet over. Het gaat over die jongeren die gisteren vuurwerk hebben afgestoken op het moment dat het nog niet mocht en betrapt werden. En die moeten nu boeten. Die moeten voor straf papiertjes gaan prikken en rommel gaan opruimen in dit winkelcentrum. En dat doen ze in het kader van een haltstraf of, of het haltproject. Als ze niet komen opdagen, ja, dan hebben ze echt een probleem, want dan worden ze alsnog naar uh, officier van justitie uh, voorgeleid of daaraan voorgeleid en krijgen dan een aantekening die, ze niet, uh, nou, die niet prettig is. Uh, maar toen net, want er zouden drie jongeren komen. En toen net was er al een telefoontje. Uh, Marieke Wijma. En de eerste ziekmelding, hè? Ja, de eerste ziekmelding. Maar op zich te begrijpen in deze periode. Maar dat is wel heel begripvol. Ik, ik zou als jongere nu ook denken als ik een van die andere twee was. Oh, hé. Hey. Nee, oh, nee. Oh. Dit is een ziekmelding die is gedaan door de moeder. En die gaf aan dat, uh, dat haar zoon uh, erg ziek was. Dus wij houden contact met deze mensen en zodra deze jongen hersteld is, gaat hij alsnog uh, okay. aan het werk bij het winkelcentrum. Nou. Ze zijn streng hier, hij moet gewoon straks komen prikken. Nou, straks eens even kijken en luisteren hoe dat in de praktijk gaat, hier in heer Hugo Waarts. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Heer Schertkluk. Op de website van RTV Noord een opzomming van de ongelukken door gladheid gisteravond. Automobilisten werden verrast door de opkomende ijzels, schrijft de omroep. De wegen werden zo glad dat zelfs de strooiwagens er niet meer op uit konden trekken. Het gevolg tientallen slippartijen met veel gewonden en ook twee doden. De snelweg A7 tussen de Duitse grens en Nieuwe-Schans werd afgesloten. Het was gewoon te gevaarlijk. De IJssel trok langzaam richting het Zuidoosten. Ook RTV Oost schrijft erover op de website. Ook daar moest een snelweg worden afgesloten, de A35 bij Hengelo. En de ellende is nog niet voorbij. Op de website meldt een lezer dat het ook vanochtend nog spiegelglad was... bij het uitlaten van de hond. U bent gewaarschuwd. En ook op Twitter veel bericht over gladheid. Superrix schrijft net een landing gemaakt op een hoofd naast de trein. En Timo Jansen twittert kranten lopen is het mens zelfmoord. Sorry voor alle tubantia abonnees. Het meest gebruikte woord is GRR. Het AD pakt uit over de bom die gisteren in Dordrecht werd gevonden. Terreur in Dordrecht staat in grote letters boven het artikel te lezen. Politie ontmantelde gisteren een bom die verstopt was onder een auto bij de Milieudienst. Het AD was vooraf getipt. In de krant staat een SMS bericht afgedrukt. En de afzender schrijft dat er twee handgranaten op scherp liggen in de buurt van de parkeerplaats van de milieudienst van Dordrecht. De krant heeft de politie gewaarschuwd en die kwam meteen in actie. Volgens AD zitten huismelkers waarschijnlijk achter de bommelding. Die zouden al maanden in de klins liggen met de gemeente. Afgelopen tijd kwamen veel bedreigingen binnen bij de ambtenaren. Ze kregen kogelbrieven, auto's zijn in brand gestoken en gemeenteambtenaren worden zelfs gevolgd op weg naar huis. De Dordtse politie is woedend. Hier zijn grenzen met olifantenvoet overtreden. De Telegraaf schrijft over Jelte, een jongen van tien uit Biddinghuizen... die vorig jaar in een speeltuin zo ernstig werd mishandeld... dat hij in coma raakte. Artsen in Nederland hadden hem opgegeven, maar zijn ouders niet. Ze zamelden geld in, zodat Jelte in het buitenland behandeld kon worden. In de Verenigde Staten kreeg hij een speciale zuurstofbehandeling. Daarna gingen ze met Jelten naar Mexico. Daar heeft hij een stamceltransplantatie ondergaan. De behandeling is verboden in Amerika, maar mag net over de grens wel. Maar werken al die behandelingen ook? Het mannetje ligt nog steeds in coma. De komende weken worden cruciaal. Jeltjes moeder hoopt op een fantastisch begin van 2011. De Noord-Koreaanse televisie heeft voor het eerst een westerse film vertoond. Bandit Like Beckham is een Engelse film over een voetbalgek meisje. Dit terwijl haar familie daar helemaal niet blij mee is. De film duurt normaal bijna twee uur. De Noord-Koreaanse versie is teruggesnoeid tot een uurtje. Het nieuws is bekend geworden via een Twitterbericht van de Britse ambassadeur in Zuid-Korea. Hij is trots, want zijn ambassade heeft de vertoning in Noord-Korea geregeld. Wel een leuke film als je van voetbal houdt. De Belgische krant Het Nieuwsblad schrijft over een fenomeen... waar wij in Nederland geen woord voor hebben, maar Vlamingen wel. Sluikstorten. Het heimelijk op de grond gooien van papiertjes. Politie heeft nu een wapen gevonden tegen overtreders. Agenten lopen rond met een speciale bril waarin een camera is gebouwd. De bril ziet er gewoon uit. De camera valt eigenlijk niet op. Maar zodra een sluikstorter in de fout gaat, is er geen discussie mogelijk... Het bewijs zit in de bril. De boete kan oplopen tot wel 500 euro. Na acht uur gaan we bellen met een hotelhouder in Zwitserland. Want die Zwitserse frank die wordt maar duurder en duurder. En blijkt dat mensen Zwitserland zelfs gaan meiden. En natuurlijk hebben we het ook over de KNVB, de NOS en Oranje. De terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2010. Wikileaks, WikiLeaks. WikiLeaks? Millie Boelen. Het kabinet is gevallen. Het is Ik ben ontzettend blij. Wilde soort groep met een dode mus. The is to Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Nee! Twee kamer de, buitenbaan. de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Toen werd dus eigenlijk van de slaapzaal Werk gehaald door die pater. Prominente gasten uit het nieuws van het afgelopen jaar live in de studio. En vanaf 1 uur rechtstreeks vanuit Café de Kroon in Amsterdam. Ik ben ontzettend blij. Dat is toch een historisch moment vind ik. De terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht, straks tussen 9 en 5. Radio 1, het nieuws van alle kanten.